11 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. In Zuid-Engeland heeft de zware storm van vandaag een leven geëist. Een oudere man werd geëlektrocuteerd toen hij een boom wilde weghalen... die in zijn val elektriciteitsdraden had neergehaald. De zware storm ontwortelde talloze bomen... en leidde tot veel schade aan elektriciteitsleidingen. Voor Zuid-Engeland en Wales was vanmiddag en vanavond code rood van kracht... de hoogste alarmfase voor gevaarlijk weer...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 Om de zaak uit te praten zouden Samsung en PvdA-leider Pechtold morgen een afspraak hebben. Oud-burgemeester Negin van de Amerikaanse stad New Orleans is schuldig bevonden aan omkoping en fraude. Zo nam hij zo'n anderhalve ton aan steekpenningen aan en maakte hij geregeld snoepreisjes op kosten van bedrijven. Neggin werd in 2005 wereldwijd bekend toen New Orleans onder water kwam te staan door orkaan Katrina...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 En dat was de verkeersinformatie. Spanning en overtuiging. Virtuose dans. Introdans danst. Russisch rumoer. Nu in de Nederlandse theaters. Mis het niet. Kijk op introdans.nl Mijn naam is Wessel van Alphen. Huurt u IT-pro's in? Pas dan op met de VAR...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes graden, Binnen zit Rob Tripp. Ja, ik hou niet zo van naamgrappen. Dat uh, begrijpt u misschien met mijn achternaam. Dus een naamgrap over Ronald Plasterk. Maar dat hele oude rijmpje dat zat wel in mijn hoofd vandaag... na het debat van afgelopen nacht. Men nam een glas en deed een plas. En alles bleef zoals het was. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Ja, dat debat dat duurde dus tot vanochtend vroeg eigenlijk. Zo dadelijk maar eens de schade opnemen met Wilma Borgman. Schade voor Ronald Plasterk en schade voor het kabinet. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen, dat ook. En dus gaan weer heel veel mensen de stemwijzer invullen. Morgen gaan ze online 48 gemeentelijke stemwijzers. Over de zin en onzin en de invloed die ze hebben... praat ik met Kai van der Linden en Erik van Brugge. Die houden voor ons de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gaten. De 3000 kilometer lange bevrijdingsroute van de geallieerden van Zuid-Engeland... via Normandië door België, Zuidoost-Nederland richting Berlijn. Die route herbeleven. Luisteren naar verhalen op de plekken waar ze zijn gebeurd in de oorlog. Deze zomer gaat die route open. Nederlanders hebben daar een grote rol in gespeeld. En morgen begint het eigenlijk al een beetje in Brussel. En we hebben live muziek van Dick Hout, is hier. Ze gaan nummers spelen van hun nieuwe album. Maar om te beginnen eerst het nieuws van... Woensdag 12 februari. In het debat over de metadata... bood minister Plasterk veelvuldig zijn excuses aan. Hij scheerde langs de politieke afgrond, maar viel er niet in. Maar voorzitter, de ministeriële verantwoordelijkheid... betekent meer dan excuses maken, ook al zijn ze ruiterlijk. Onder leiding van D66 stemde de Kamer... over een motie van wantrouwen tegen Plasterk. Die vertelde de Kamer niet dat de Nederlandse geheime diensten... gegevens over telefoon- en internetverkeer hadden opgeslagen. Volgens Plasterk kon hij niet alles aan de Kamer vertellen... omdat dan de werkwijze van de geheime diensten openbaar zou worden. Bij de PvdA zijn ze verbolgen over de motie tegen de minister. Die informatie wordt nooit openbaar gemaakt, al vele jaren niet. Ook dat is geaccepteerde praktijk. En nu komt er alsnog op dat punt de motie van wantrouwen. Ik begrijp daar eerlijk gezegd heel weinig van. De relatie tussen de Partij van de Arbeid en D66 lijkt verziekt door de motie. En Plasterk erkende dat ook bij andere partijen dan D66... dat hij daar weer krediet moet opbouwen. Ik kan slecht zeggen dat ik mijn uiterste best zal doen... om ook bij de ondertekenaars van de motie het vertrouwen te herwinnen. Kankerpatiënten hoeven mogelijk een leidensweg in de toekomst niet meer te doorstaan. Wachten, wachten, wachten tot het allemaal uitgezaaid is en dan vervolgens met een aantal standaardbehandelingen proberen zo lang mogelijk te rekken. Maar eigenlijk weet je dat je geen echte toekomst hebt. Uitzaaiingen die zo klein zijn dat ze tot nu toe onzichtbaar waren, kunnen in het ziekenhuis voortaan worden opgespoord met een vloeistof. En dan worden de normale lymfeklieren worden zwart en de lymfeklieren met kanker die zijn wit. Dus een kankerkliertje valt op als een lampje in de duisternis. En nog een medische doorbraak in het UMC Utrecht. Daar kunnen ze bij een meisje met een vergroeide ruggenwervel... een staaf die in de rug is ingebracht... en hem rechter maakt van buitenaf uit het schuiven. Gaan we, Brit? Ja, voel je iets? Ja, een Brit van elf reageert nuchter op de vondst... die haar moet helpen om te herstellen. Het was wel spannend, omdat je er natuurlijk de eerste bent in Nederland... En uh, er zaten risico's aan vast. En wat voor risico's waren dat? Uh, van lamming. Hmm. Minderjarige kinderen die er veel slechter aan toe zijn... kunnen in België voortaan zelf vragen om euthanasie. Het parlement neemt daar morgen een wet voor aan. Lang niet alle artsen zijn daar blij mee. Er zijn situaties waar kinderen zich te veel kunnen voelen. Rond echtscheidingen, rond conflicten. Kinderen gaan... Ouders proberen te beschermen en gaan misschien daardoor zich emotioneel gedwongen voelen... om dergelijke conclusies te nemen en om dergelijke vragen te stellen. Maar de voorstanders van de kinder-euthanasie zeggen dat ze niet lichtzinnig met zo'n verzoek zullen omgaan. Uh, we staan hier echt niet te wachten met ons naalden om, om, om, uh, om dat te kunnen doen. Ja, En dan toch nog ook maar even een vrolijk onderwerp om af te sluiten. Stefan Groothuis ja. gaat het rennen en die rijdt hier 1 8, 39. Groothuis won goud op de duizend meter. Michel Mulder pakte het brons. Nederland heeft inmiddels bij elkaar opgeteld 10 medailles. En niet alleen sporters kunnen trouwens euforisch worden van al die prestaties. Stefan Groothuis is Olympisch kampioen op de duizend meter. Hij heeft het Dit is echt fantastisch! De derde Nederlandse gouden medaille van het herentoernooi is in de pocket. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Ja, en Ook in het nieuws die enorme wateroverlast in het zuiden en midden van Engels. Nederland, correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond Arjen. Goedenavond. Jij was de hele dag in dat ondergelopen somerset. Kon je daar wel wegkomen eigenlijk? Nee, dat was niet makkelijk. Uh, niet alleen omdat die wegen veel wegen ondergelopen zijn... maar ook omdat je nog wel eens laat verrassen door het weer... zoals ook vandaag gebeurde. Uh, we bezochten een klein gehucht op een heuvel... die bijna helemaal omsingeld was door het water. Uh, alleen nog toegankelijk via één toegangsweg. Maar ja, toen kwam de storm aan land. Zeer zware regenval. En zelfs die enige weg die we nog hadden, die was ook onder, ondergelopen met water. We konden eigenlijk het grootste deel van de dag niet meer weg. Ja, en zo zie je wat veel van die mensen bijna elke week nu meemaken... de afgelopen anderhalve maand inmiddels. Ja, zeg maar vervolgens dus wel op weg naar Londen, terug naar Londen... en ik begrijp dat mensen zich ook in Londen zorgen beginnen te maken. Nou ja, ik ben nu in Oxfordshire, dat is al redelijk in de buurt van Londen... Uh, daar gaat de Thames haar hoogste niveau waterstand in uh, meer dan 60 jaar bereiken. Dat komt dus steeds dichterbij. Er zijn al honderden woningen uh, ondergelopen en geëvacueerd. Tienduizenden woningen in het hele land overigens uh, zitten zonder stroom. Dus ja, die problemen zijn nog niet voorbij. Ook omdat de weersvoorspelling niet al te best is. Voor de komende dagen uh, wordt er uh, regen voorspeld. Uh, regen in een paar dagen tijd die normaal in een maand zou vallen. Oké. Okay. Arjen, dankjewel vanuit uh, Engeland. Gaan we door naar de krant. De krant van morgen, Freddy van Tijn. De politie en de Marichose mogen binnenkort zonder toestemming... woningen doorzoeken om de identiteit van een vreemdeling vast te stellen. Nu mogen ze alleen nog zoekend rondkijken. Dat is volgens politie en Marichose niet genoeg... om te ontdekken of een vreemdeling niet toch ergens identiteitspapieren heeft. Er mag, en dat is dan vanaf maart, alleen huiszoeking worden gedaan... om die identiteit te controleren, schrijft het Nederlands Dagblad. Een hele stad hebben ze hier gebouwd, zegt Tatjana. Inderdaad, een Rusin. Toen haar dorpje Esto Sadok was aangewezen... verrezen er enorme hotels, winkelcentra, kabelbanen, springschansen... en een treinstation. En vandaar is het een uur met de trein naar Sochi. Wat er straks met al die nieuwbouw moet gebeuren als de Spelen voorbij zijn... dat weet eigenlijk niemand, zegt ze in trouw. Sommige mensen zeggen dat het een gokparadijs wordt. In de bladen van de persdienst zegt hoogleraar staatsrecht Elzinga... dat de Nederlandse regering de regie kwijt was... toen president Poetin het Holland House in Sochi binnenstapte... waar koning Willem-Alexander zat. En volgens hem is het aannemelijk dat de Russen dat bezoekje hadden gepland uit strategische overwegingen. En hij zegt... voortaan zal de Nederlandse regering nog wel eens goed nadenken... voordat ze de koning weer op pad stuurt. En nu gemeenten ingewikkelde nieuwe taken krijgen... met megabezuinigingen, zoals de jeugdzorg... hebben de partijen grote moeite om nog gekwalificeerde wethouders te vinden. De Telegraaf schrijft dat in zeker driekwart van de gemeente... de wethouders en raadsleden tweede of derde keus zullen zijn. Veel minder gekwalificeerd in ieder geval. Veel wethouders verdwijnen waarschijnlijk... omdat de Partij van de Arbeid en de VVD gaan verliezen. De gemeenten zeggen officieel natuurlijk niet... dat het niet wordt gecontroleerd tijdens carnaval... Maar ze geven wel toe dat het checken van leeftijden van geschminkte... en gemaskerde jongeren met pruiken niet heel erg goed te doen is. Het is altijd al een probleem met carnaval, schrijft Spits. Maar nu jongeren van 16 en 17 ook niet meer mogen drinken... is de groep nog veel groter geworden. En Spits schrijft ook nog een, over een onderzoekje van supermarktketen Jumbo. Een van de opvallendste bevindingen. Mannen gemiddeld vier tot tien minuten op de wc... terwijl vrouwen binnen drie minuten klaar zijn. Wat Jumbo precies onderzocht, staat er niet bij. Maar er zitten veel vragen bij over het gebruik van wc-papier. Dus waarschijnlijk zal dat het wel zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Nou ja, en vanavond hier te gast, ik zei het al eerder van Dik Hout, welkom heren. Ja, geweldig dat jullie hier zijn. Martin Buitenhuis, jullie zijn niet met z'n allen. Jullie zijn met minder? Ja, we zijn hier aanplakt, akoestisch. Uh, ja. Zeg maar voor uh, zo tegen de nacht. Stel even voor, wie staan er links en rechts van je? Uh, Dave Rensmaag op gitaar en Sandra Assordja op gitaar. Goed, straks. Uh, meer nog van jullie. Wat gaan jullie nu spelen? Iemand die me opkomt halen. Ga je gaan. Ik ben niet op zoek naar iemand die zegt wat ik moet doen. Van de zoveelste mening heb ik meer dan genoeg. Ik ben niet op zoek naar iemand die zegt ik wacht op jou. Beloof maar niets en zeker geen eeuwige trouw. Niet naar iemand die me vraagt of het allemaal wel gaat. Ik heb het nou eenmaal zo gedaan. Ik zoek iemand, iemand die me opkomt halen. Als het licht verdwijnt met de laatste trein in de verte. Ik zoek iemand, iemand die me opkomt halen. Als er geen bus is die nog rijdt. Als ik vast sta Ik ben niet op zoek naar iemand die zegt Ik luister, ik geen woord van wat ik zeg is waar Geloof me maar En ik ben niet op zoek naar de zoveelste beperking ik ben wie ik ben en ik weet waar ik ga, en waar ik voor sta. En geen wonder dat me wacht. Doe het wel op eigen kracht en verder, het is wat het is. Ik zoek iemand, iemand die me opkomt halen als het licht verdwijnt.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 op door, tot de zon opkomt. We tot de zon opkomt. Tot is heerlijk. Dank je. Van dik hout en straks komen jullie terug. En jullie komen nog met meer. Dank je wel. Mooi, we gaan naar Den Haag, we gaan naar Wilma Borgman. Want ik zei eerder al, ja, om de schade is op te nemen. Hoe het nou is met Ronald Plasterk, hoe het is met uh, het kabinet. En ook de schragende coalitie en de oppositiepartijen... die het kabinet af en toe ook nog aan de meerderheid helpen. Goedenavond, Wilma. Dag Rob, goedenavond. Het was laat afgelopen nacht, of moet ik zeggen vanochtend vroeg ja, eigenlijk. vanochtend vroeg, vroeg ja. ja. Ik begreep dat jij zelfs persoonlijk een nieuw record hebt gevestigd, hè? He? <laughs> Zullen we dat een Olympische Sport maken? Live verslag doen van een debat. Uh, ik geloof dat mijn vorige record stond op uh, het lente half drie. En afgelopen nacht was het geloof ik tien voor drie. Nou ja, uh, ik ben geloof ik niet echt een sporter als het hier om gaat, erop. want ik streef niet naar uh, uh, verbetering van dat record. <lacht> nee, nee. Moet ook niet te vaak gebeuren. Nee, dit precies. Natuurlijk. Mag even wachten. Nog. Nee. Maar goed, dat zullen ze bij de partijen zelf in de Kamer ook zeggen. Zeker. Bijvoorbeeld Diederik Samson, die zo uitermate aangebrand leek op uh, D66-collega ja. Pechtelt. Hoe is het inmiddels met die woede, na aanleiding van die motie van wantrouwen? Ja, ik begreep net dat de heren elkaar in ieder geval hebben gesproken. Samson en tot en dat ze morgen een kopje koffie hier gaan drinken met elkaar. Maar uh, dat dat niet betekent dat de woede van uh, Samsung, uh, nou ja, die mag gezakt zijn... maar dat het onbegrip in ieder geval niet is weggenomen. Uh, want bij de PvdA hebben ze, snappen ze nog steeds helemaal niks van de hoge toon... waarmee D66 vannacht dat debat met Plasterk afsloot. Want Plasterk had toch gedaan wat de Kamer vroeg. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Hij heeft beterschap beloofd. En het is net alsof ze bij D66 dat allemaal niet hebben gehoord. Hoort. Huh? En bovendien vinden ze bij de PvdA dat de argumentatie van D66... om die motie in te dienen niet klopte. Um, de argumentatie was dat de minister de Tweede Kamer niet heeft geïnformeerd... over die 1,8 miljoen communicatiegegevens... ook niet toen hij zelf wist hoe dat in elkaar zat... Um, uh, daarom, dat, dat vindt de D66 een onvergevelijke fout... maar zeggen ze bij de PvdA... Plasterk mocht de Kamer helemaal niet in het openbaar informeren. Dat staat ja. in de wet. Dus een minister wegsturen omdat hij zich aan de wet houdt... nou ja, dat kan niet de reden zijn. Uh, Samson suggereerde vannacht in zijn boosheid... dat er andere redenen moeten zijn geweest voor D66... om die stap te zetten. Nou ja, Wat uh, bedoelde hij daarmee? De ja, gemeenteraadsverkiezingen? daar komen verkiezingen aan natuurlijk. Nee. Plasterk is een populaire minister bij nee. D66. Dit is ook een thema waar D66... Uh, veel belang aan hecht. Dus ja. Uh -uh. Dus he hebben we eigenlijk veel toelichting inmiddels gehoord van Pechtold? Op al deze verwijten? Nou ja, wel achter de schermen een beetje. Bij D66 gebruiken ze een uh, strikt inhoudelijke redenering. Uh, die luidt ongeveer dat juist als het gaat om de geheime diensten... moet je blind kunnen varen als Kamer... op de informatievoorziening door de minister. Want je hebt immers weinig mogelijkheden... om die informatievoorziening te controleren. En daar heeft Plastek het laten afweten. En dat hij daarvoor excuses heeft aangeboden. Dat is terecht. Maar met die excuses... Wordt de fout niet rechtgezet. En dat vond Pecht tot reden genoeg om dat vertrouwen op te zeggen. En achter de schermen wordt er wel door andere partijen gewezen op het feit dat dit. Ja, wat ik net zei, wat je noemt. een aangelegen punt is voor D66. Bevoegdheden van geheime diensten. bescherming van de privacy. dat vinden ze daar heel belangrijk. En inderdaad komen de verkiezingen aan. Dus er zijn wel mensen die denken. dat de behoefte aan profilering hier. ook een rol heeft. Ja, want ligt dat dan allemaal anders bij die twee andere leden. van wat ik maar zal noemen het welwillende deel van de oppositie? Want hebben we daar eigenlijk wel van gehoord. Daar hebben we nog niet zoveel van gehoord, terwijl je de stelling kunt verdedigen dat zij de minister hebben gered. Denk even terug... Uh, de christelijke partijen. Dan hebben we het over de SGP en over de ChristenUnie. Denk even terug aan het debat met Frans Wekers, die wel moest aftreden. Um, de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer is kennelijk niet genoeg meer als die alleen bestaat uit PVDA en VVD. En dat Aris Slop van de ChristenUnie en Kees van der Staaij van de SGP die motie van wantrouwen tegen plastic uiteindelijk niet hebben gesteund, betekende feitelijk zijn redding. Hoewel dat wel een red ding is met de hakken over de sloot, ja. kun je zeggen. Maar als je het nou bij elkaar optelt, Wilma, wie zijn er nu eigenlijk wel tevreden? Uh, ja, nou ja, als je het politiek bekijkt... dan is er toch wel een behoorlijk slagveld aangericht. Want wat zien we vandaag? Uh, de oppositie was vannacht vooral met zichzelf bezig... met de eigen puntjes. Heeft wel tussen de bedrijven door overleg gehad... maar dat heeft niet veel geholpen... want het was eigenlijk gewoon een zwak debat. De coalitie heeft in de samenwerking met de C3... met de uh, drie um, oppositiepartijen die helpen... Um, toch wat barsjes zien ontstaan... door de wrijving tussen D66 en de PvdA. En van dit kabinet... Uh, ja, de premier mag zeggen dat dit het beste kabinet is sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar opnieuw ziet dat kabinet een bewindspersoon behoorlijk beschadigd. Uh, ik heb die twee uh, fractievoorzitters gesproken vandaag. Luister maar even op naar hoe zij terugkijken op het debat. Nee, ik denk niet dat minister Plasterk sterker uit dit debat gekomen is. Uh, hij kan wel door als bewindspersoon, want er is een Kamermeerderheid uh, voor. Maar dat is niet echt een hele ruime Kamermeerderheid. Uh, hij is uh, denk ik toch uh, uh, ja, in die zin beschadigd door wat hij zelf natuurlijk in de media heeft gedaan, het feit dat hij in zijn positie uh, de studio's heeft opgezocht, uh, de camera's heeft opgezocht en ja, zoals nu blijkt uh, gewoon heeft zitten speculeren hè? Dan in, in, in, in gewoon Nederlands zeggen we dan even gewoon zitten kletsen. Uh, dat heeft hij moeten toegeven, heeft hij, heeft hij ik geloof ik wel tien keer excuses excuus voor aangeboden uh, dat maakt natuurlijk een bewindspersoon niet sterker uh, maar hij zal hard moeten werken om het vertrouwen wat hij heeft gevraagd en wat hij van een meerderheid van de Kamer heeft gekregen om dat ook echt waar te maken. Je redeneert vanuit het begin met het, het vertrouwen. minister heeft het vertrouwen tenzij het echt opgezegd wordt... En wij vinden het echt een groot verschil... of je al te maken hebt gehad met ministers... die een duidelijke fout hebben gemaakt. Die hebben gezegd, dit zal geen tweede keer gebeuren. En korte tijd daarna gebeurt het weer. Dan heb je echt een andere situatie... dan dat zich zeg maar, voor het eerst zo'n kwestie op deze manier voordoet. En dat was nu aan orde. En dan zeggen wij, ja, tussen groen licht en rood licht... hebben we altijd nog wel oranje. Ik ben drie keer betrokken geweest bij overleg. Dat was soms heel kort. Maar we hebben wel elkaar afgesproken... dat we elkaar op de hoogte zouden houden hoe we als fractie... In het debat stonden. Het is een debat dat zich natuurlijk over een groot aantal uren uitstrekt. Uh, en dat je dan ook naar elkaar toe uitspreekt hoe je het debat tot dat moment uh, ervaart. Uh, dat, dat gebeurt wel vaker. Uh, en dat hebben we gisteren nacht hebben we dat inderdaad uh, ook gedaan. We hebben op basis van de feiten. op basis van alles wat er gaande was rond deze zaak. hebben we ons oordeel uh, gegeven. En die, uh, die was uiteindelijk dat we een motie van wantrouwen net te ver vonden gaan. En daarom hebben we hem niet gesteund. Het is overleg waar ik eerder die avond aan heb deelgenomen. Dat was eigenlijk meer om even met elkaar door te spreken... van hoe sta je erin en hoe kunnen we ook zorgen... dat het debat zoveel mogelijk ook wel een duidelijke focus houdt, krijgt... en niet zomaar alle kanten opwaaiert... zodat het ook uh, voor het debat niet goed zou zijn. Iedere fractie gaat over zijn eigen toonhoogte. Wij hebben in ieder geval zelf ervoor gekozen om de punten na te lopen waarvan wij zeiden... hé, hey, daar hadden wij kritiek, daar hadden wij vraagtekens bij... en wij zijn tot de afweging gekomen... dat we uiteindelijk een motie van wantrouwen niet steunden. Dit is een zaak die losstaat van uh, de onderwerpen waar we met de coalitie afspraken over maken. We zien, we zien inderdaad dat uh, de drie oppositiepartijen die akkoorden hebben gesloten... met het kabinet hier niet gelijk in hebben opgetreden. Nou, dat is uh, ik zou haast zeggen, dat is all in the game. Uh, we, staan, we zijn zelfstandige fracties die uh, bij ieder onderwerp zelf ook bepalen... of we wel of niet ergens aan meedoen. Er zijn momenten dat we elkaar weten te vinden en ook de coalitie. Er zijn momenten dat dat uh, niet gebeurt. Uh, nee, ik denk niet uh, dat uh, wat er deze dagen is gebeurd... dat dat hele grote zal hebben voor uh, de afspraken die we hebben gemaakt. Sterker nog, wij blijven ook gewoon staan voor de gemaakte afspraken. En ik ken ook Alexander Pechtold goed genoeg... en dat geldt ook voor Kees van der Staaij, dat voor hen hetzelfde zal gelden dat zegt dat je het belang van die C3 niet moet overschatten. Dat dat inderdaad een uh, partijen zijn die elkaar hebben gevonden... in het kader van begrotingsafspraken. Maar dat ze niet over allerlei onderwerpen... buiten die uh, financiële afspraken hetzelfde denken. En dus ook niet in de beoordeling van het kabinet... of van individuele ministers. En voor ons als SGP is het juist ontzettend belangrijk... dat wij ver en onafhankelijk ons oordeel vormen juist als de vertrouwensvraag op tafel ligt... en niet als een geheide oppositiepartij... op voorhand op de ondergang van de minister uit zijn... of als een geheide coalitiepartij... en we het liefst de hand boven het hoofd willen houden. Die onafhankelijkheid hecht ik zeer aan. Uh, je moet ook niet onderschatten dat we in een hele hectische tijd op dit moment zitten. Uh, we zijn eigenlijk allemaal op twee fronten heel erg actief. We zijn uh, volop allemaal campagne aan het voeren in het land. Dus we maken allemaal hele lange dagen en uh, we hebben nauwelijks uh, vrije tijd... Daarnaast is het in de Kamer ook uh, ongelooflijk zwaar. En vraagt dat ook ongelooflijk veel van ons. Dus uh, iedereen is, uh, ik zou maar zeggen, bovenmatig uh, belast. Uh, en uh, werkt onder grote hoogspanning ook richting de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ja, dat dan de emoties af en toe even op kunnen steken, vind ik dan ook niet zo vreemd. Uh, maar volgens mij zijn we allemaal professioneel genoeg... om uh, op het moment dat we weer even een nachtje geslapen hebben... Uh, misschien met een kopje koffie erbij... Uh, om dan gewoon ook weer onze weg verder te gaan. Ja, Aris lop van de ChristenUnie, die zegt... Uh, even een beetje bijslapen en dan zal blijken... dat die financiële afspraken gewoon overeind blijken. Nou, ja. we zullen zien, Rob. Ja, zeker. Dus maar afsluitend uh, zaterdag... dan uh, uh, hebben we altijd muziek in het oog rond een bepaald thema... terwijl het hier inmiddels gezellig ook... Ook muziek? <laughs> in, ...in de studio zelf... Is het een idee om Ronald Plasterk te vragen... wat plaatjes uit te kiezen? Ik zou wel heel benieuwd zijn wat hij zou uitkiezen. Je, je zou het kunnen vragen, Rob. Uh, eerlijk gezegd denk ik niet dat de uitnodiging wordt aangenomen. Want ik denk dat we na vannacht de minister... Uh, even in de media niet zullen zien of horen. Helemaal niet. Oké, okay, goed. Wilma, nou, uh, neem je rust. Dank je wel vanuit Den Haag. Ik zal, Wij hebben hier, heel fijn, Van Dick Hout in de studio. Martin Buitenhuis, nog even terug bij jou. In het kader van jullie nieuwe album. Uh, ja. Helemaal in het kader ook van jullie 20 jarig bestaan. Hè? Dat album zelf, als je het zelf zou moeten omschrijven... wat is het voor album qua sfeer? Ja, een jubileumalbum. We vieren ons 20 jarig bestaan... met onder andere onze muzikale vrienden... Daniel Loewers, Thomas Akda, Paul de Munnik, allemaal Veel gasten. Allemaal meegewerkt. Ja. en uh, We hebben geprobeerd in de studio die sfeer... en die, die vriendschap te vertalen in, in muziek. Want ja, uh... jullie bestaan eigenlijk al veel langer, hè? Ja, we, Nog veel langer, ja jullie, eh. we, we tellen vanaf uh, 1994, dat was uh, de, uh, het jaar dat ons eerste album uitkwam, met, ja. met Stille mij erop. Maar jullie waren al lang daarvoor ja. met muziek bezig. we zijn op de middelbare school begonnen. Ja. Ja. Hoe hou je het zo lang vol met elkaar? Geen idee. <lacht> <lacht> Daar moet je dat niet moet over nadenken. Dat <lacht> moet iets zijn. Nee, maar ik bedoel, hoe hou je dat ja, fris dat, dat... en leuk en... Het is de, de liefde en de passie voor muziek die, die ons uh, natuurlijk uh, leidt. Weet je ja. uh, we zijn ook vrienden maar dat ja. is, en dat is ook belangrijk. Maar uh, het, ga, het is geen hobby of zo. Het, het gaat om de muziek en de nieuwe liedjes. En uh, zoals nu het nieuwe album uh, dat we uit hebben, dat bindt ons natuurlijk weer voor de komende periode om uh, er vol voor te gaan. Ja. En dat, is, dat is heel mooi. Alles wat naar boven drijft. Wat gaan jullie spelen voor ons? Uh, tot jij mijn liefde voelt. Laat horen. de regens om je oren slaan Heel de wereld zit achter jou Kom dan bij mij in de lute staan Tot jij mijn liefde voelt En val de avond met zijn sterren praat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 Van ons allereerst ogenblik Zag ik al precies waar jij moest zijn Ik leid honger, ik leid dorst en kou Ik struin de straten af voor dag en dauw Want er is niets dat ik niet doe voor jou Jij mijn liefde. De snelweg van de spijt we spelen winden met een nieuw idee En zoals ik zoek jij ze voor altijd Want ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar Ik doe alles voor je, zegt het maar al oh, moet ik tien keer rond Tot jij mijn liefde voelt Tot jij mijn liefde voelt Van dik hout. Ja, er wordt nooit geapplaudisseerd. Ik kijk hier ook naar de gasten. Iedereen wil applaudisseren. Het is een soort oekase geweest. Dat doen we niet, maar we vonden het prachtig. Dat is adembenemend. Dank je wel. Okay. Van Dik Hout, live in het oog. We gaan het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn op 19 maart. Als u nog niet weet op wie u gaat stemmen... dan kunt u vanaf morgen de stemwijzer invullen. Dan gaat hij online, althans voor een aantal gemeenten. 48 om precies te zijn. Heeft dat zin... Heeft dat invloed? Dat is ook een belangrijke vraag. Daar ga ik het over hebben met Kai van der Linden... in het verleden campagneleider bij Rita voor en Pim voor Tuin. En Erik van Brugge, directeur van campagnebureau BKB... voormalig campagne bij de Partij van de Arbeid. Zij twee blikken regelmatig met ons vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. Goedenavond. Stonden er stonden al een paar uh, online... die van Tietjerkstra, diel Nieuwkoop en Leidsendam. en die hebben jullie ingevuld. Kai van der Linden, om te beginnen. Ja, hoe pakte ik, dat uit? Nou, uh, interessante uh, uitkomsten. Uh, ik heb er vier ingevuld. De eerste Beuningen, daar kreeg ik een lokale partij. Beuningen nu en morgen. In Leidscherdam-Voorburg uh, kwam ik terecht bij de VVD. Dat gebeurde ook in Old Amt. En in Nieuwkoop verrassend bij het CDA. Hey. En ik kan nu al zeggen, dat zijn alle vier niet-partijen waar ik het past wel heel bij je profielen. Ja. Ja, het past bij mijn ja. imago, maar ik ga er niet op stemmen. Ja, even voordat we dat gaan duiden, hoe zat het bij jou? Ik zat in Beuningen bij het CDA, notabene. Dat is me nooit overkomen. Uh, in Old Amt zat ik bij de Partij van de Arbeid en Old Amt Alternatief. Dit zijn, uh, die zat even hoog. Nieuwkoop zat ik bij Progressief Nieuwkoop. En bij Dam zat ik bij D66. Ja. Wat zegt dat nou alles bij elkaar? Want als ik dat hoor, dan denk ik... Zit hem dat in die stemwijze? Zit hem dat in die plaatselijke politiek? Of zit dat in jullie? Dat jullie overal op verschillende plekken er weer anders uitkomen? Nou, kijk, wij, wij verschillen natuurlijk ideologisch behoorlijk van mening. Hè? Erik is de linkse rakker en ik ben de rechtse houddegen. Ja, is nou maar ook dat je in de ook. ene plaats toch weer anders eruit komt dan in de andere. Nou, dat komt omdat de, de, de, de stemwijze heeft er wel voor gezorgd... dat per gemeente er echt lokale issues aan bod komen. En dat kan natuurlijk ontzettend verschillen ja. per uh, politieke partij. En ook weer verschillen tussen de, zeg maar de, de landelijke afdelingen... de CDA's, VVD's en de echt lokale partijen. En dat zag je ook in de vragen. In sommige ging het ook echt om hele lokale thema's. Zoals ontwikkeling van natuurgebieden, het sponsoren van bibliotheken. Maar wacht even, daar hebben jullie wel gewoon op geantwoord aan, Terwijl je geen ja, idee had wat er in Beuningen speelde, zou ik maar zeggen. Ja, je, ik was het? voor de bibliotheken. <laughs> ik ook. Maar als het om een natuurgebied gaat, de Velde, of een? weet ik veel... <laughs> Nee, kijk, je kan wel een beetje aanvoelen wat meestal de, de, de achterliggende motivaties zijn bij dat soort stellingen. Maar dat blijft ingewikkeld als je het niet helemaal kent. Het goede aan de stemwijzer is wel dat ja. het voor heel veel mensen een houvast biedt, ook in de lokale verkiezingen. Het nadeel is wel, ik, ik noem het gekscherend ook wel eens, de gratis bierwijzer. Eh, je kan natuurlijk als lokale partij kan je heel veel dingen er gewoon neerzetten, of als landelijke partij ook. En je hoeft je nergens voor te verantwoorden, want niemand bepaalt hoeveel geld het gaat kosten als wat je invult of niet. Nee, ik ga eens even kijken of we Jochem de Graaf inmiddels aan de lijn hebben. Ja, ja hoor. Dag meneer de Graaf, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, u bent projectleider en grondlegger, staat hier zelfs, van de stemwijzer. Ja, ik, ik, ja. Ja, want Even voor, voor de duidelijkheid, hè, hoe wordt die stemwijzer gemaakt? Hoe, hoe komen die stellingen tot stand eigenlijk die je dan per gemeente kunt kiezen? De, de, baseert u dat puur en alleen op verkiezingsprogramma's plaatselijk... of hoe doet u dat eigenlijk? We gaan uh, daar uh, zeer grondig mee te werk. We hebben dit jaar voor het eerst een um, forum georganiseerd. Uh, we hebben forum.stemwijzer.nl in een groot aantal gemeenten online gezet. Inwoners gevraagd, wat zijn nou de onderwerpen waarvan jullie vinden dat ze in de stemwijzer thuis horen? Nou, dat heeft een uh, bonte oogst en uh, soms wat meer, soms wat minder uh, opgeleverd. Daarmee gaan we naar uh, de partijen toe. We hebben een workshop met de partijen. Daar stellen we... Diezelfde vraag, wat zijn de, nou de onderwerpen die hier spelen, die in de stemwijzer aan de orde moeten komen. Op grond daarvan schrijven wij uh, stukken 50, 60 stellingen. Die leggen we aan de partijen voor met de vraag van, uh, wat is volgens jullie, uh, het, wat is jullie standpunt? Eens, oneens, geen van beiden. Nou, dan maken we vervolgens een eindselectie van 30 stellingen die in de stemwijze terechtkomen... en dan krijgen de partijen nog even de gelegenheid... om toelichting op die stellingen te schrijven. Nou, dat is dan uh, een heel... Uh, in het kort... het proces waartoe de stemwijzen Ja, van hoor en wederhoor. Gemaakt. Dus het is veel meer ja. dan alleen die verkiezingsprogramma's bekijken. Ja. Erik van Brugge? Ja, kijk, er ontbreekt een cruciaal ding. Dat is namelijk de afweging van waar besteed je je geld wel of niet aan. Je kan namelijk in een stemwijzer, zoals we dat vandaag kan je en ik hebben ingevuld. Ik heb heel veel dingen ingevuld die heel veel geld kosten om het voor elkaar te krijgen. In een stemwijzer staat nooit een afweging waar besteed je wel niet je geld aan. En dat betekent dus dat, het, ik noem het net gekscherend, gratis bierwijzer. Maar in principe ja. kan een lokale partij natuurlijk zeggen, of een landelijke partij ook. Wij willen minder belasting en we willen vooral heel veel investeren in allemaal verschillende dingen. Zonder dat ze ook maar iets ervan hoeven te doen om het... Uh, om het uh, uh, te verantwoorden. Ja, dus, dus het, het verwijt ja. meneer de Graaf is een beetje, het is een mooie weerwijzer. Nou, dat vind ik wel een beetje uh, denigrerend. Uh, ja, ik denk, het is ook heel makkelijk gezegd dat het allemaal gratis bierstellingen zijn. Ik bedoel, er staat een groot aantal uh, stellingen, staat ook uh, de consequentie daarvan. Maar ik vind, uh, de stemwijzer is er vooral, voor bedoeld om uh, de discussie over de meest belangrijke politieke onderwerpen in verkiezingstijd aan te zwengelen. En uh, de, de discussie over wat er nou uh, wel en niet kan, die uh, moet gewoon door de partijen worden gevoerd. Daarvoor is de verkiezingscampagne en uh, de stemwijzer die daagt gewoon een bezoeker uit, een gebruiker uit om over een groot aantal onderwerpen op gemeentelijk niveau uh, zijn mening te vormen. En dan ook goed te kijken wat die partijen daarvan vinden. Ja, hoe, belangrijk van vinden voor partijen, ook... hoe belangrijk voor partijen is dat, van der Linde? Ook met jouw verleden en jouw ervaring wat dat betreft. Hielden jullie rekening toen ook echt met die stemwijzers? Ja, zeker. Het is uh, publicitair heel belangrijk. Omdat uh, ProDemos terecht daar heel veel publiciteit aan geeft. Uh, dat is de club die, die dit doet, die, he, dit, he? die dit organiseert. Aangesteld. Het heeft ook ontzettend veel uh, bezoekers. He. Een miljoen. Ik geloof dat bij de laatste Kamerverkiezingen 4 tot 5 miljoen mensen echt die stellingen invulden. Dus het heeft een enorme impact. En ik denk zeker bij kiezers die twijfelen... Uh, en dan een keuze tussen twee partijen die boven komen drijven, dat dat wel eens de doorslag zou kunnen geven. Ik hoorde dat 15% van de mensen ook echt haar stem baseert, en die meedoet, ja. haar stem baseert op die verkiezingen. Dus dat betekent dat 600.000 mensen in dat geval, ja. dus rechtstreeks uit die stem wijze hun keuze halen. Ja, dat maar, is dat, in wat, ja maar goed, wat, wat is daar fout aan? Want zoals we net ook hoorden, het, het stimuleert de, de interesse in de politiek. Mensen die dat misschien nou, anders dat is, niet dat op is de millimeter. Als, als spindokter kan ik hier moeilijk kritiek op hebben, want het is natuurlijk de dumbing down of politiek de politiek wat je hier ziet. De ja, het is een beetje de diepvriesmaaltijd van de politiek. Erik had het over gratis bier, ik gebruik een andere metafoor. Maar wat je doet, en, en, hè, is dat je de, de, de hele verkiezing reduceert... tot, tot 30 zwart-wit stellingen. Mm -hmm. Want wat Podemos ook doet, als partijen het eens zijn... die stellingen worden verworpen. Dus er wordt echt naar de controverse gezocht. Er wordt gepolariseerd. Um, in, hè, in, in, in twee, drie zinnen. Het klinkt, het klinkt eerlijk gezegd een beetje als de verkiezingsdebatten op televisie. Ja. Die ja, aan, nou, ja, maar goed, maar dan gaan ze nog met elkaar in debat... en kunnen ze elkaar nog challengen eh, en, en wordt daar nog geïnterrumpeerd... en worden er ook kritische vragen gesteld en worden er ook follow-up vragen gesteld... zoals bijvoorbeeld, ja. zoals Erik al zei, dat is allemaal leuk en aardig... wat u zegt, meneer politicus, maar wat gaat dat kosten? Ja. Heeft gaat u gaat dat doorgerekend? Ja. Hoe gaat u dat betalen? Ja, ik ben er wel. Ja, meneer de Gaaf, ik reageert u eens? ik ja. heen gaan. ik ben er wel van overtuigd... dat in de stemwijzer uh, een stuk uh, groter aantal onderwerpen aan de orde komt... dan in menig verkiezingsdebat... Dat het zich vaak tot uh, twee of drie hoofdonderwerpen. En uh, in de stemwijzer komen toch op z'n minst dertig uh, onderwerpen aan de orde. Dus die, ja, dat dumping down, dat zie ik niet zo sterk. En uh, ja, ik vind uh, de grote functie van die stemwijzer is dat het eigenlijk voor heel veel mensen het begin is... om echt na te denken over waar gaat het nu eigenlijk om bij die verkiezingen. Hè? We hebben een resultaatscherm waar uh, mensen twee minuten van de tien minuten die ze een stemwijzer doen... Hè? Uh, alle mogelijke vergelijkingen zitten te kijken. Nog eens even naar de website van een partij gaan... Ja. over een bepaald onderwerp iets naar te Kortom, het kan de interesse in de politiek aanwakkeren, zegt u. Is het ja. zo dat partijen, Kaj van der Linden... Uh, heb je dat ook gezien, echt bepaalde stellingen... op zo'n lijst proberen te krijgen? Ja, Omdat dat wordt goed ontzettend in. achter de schermen. Zeker bij de Tweede Kamerverkiezingen wordt er onderhandeld... En wordt er geruzied. Maar hoezo dan? hoe kan een partij er dan belang bij hebben? Om nou, de stellingen, stelling de stellingen te te worden voorgelegd aan de partijen. En ja. die, die kijken natuurlijk ontzettend goed. He, die, kijk, er komt ook een soort tussenstand op die stemwijzer-site. waar dus bepaalde partijen boven komen drijven. En daar, daar wil je bij horen. Want dat ah, geeft nee, nee, nee, nee, nee, dat is niet waar. Wij publiceren, het is absoluut geen opiniepeiling. Wij publiceren niet welke partij uh, als hoogst. Dat was in het verleden ook wel zo, toch? Volgens mij. Ja, heel grijs verleden. Ik denk dat het de laatste hmm. keer 2006, maar maar 2006 punt, was. Maar even terug naar het punt. Erik nou, van Brugge, waarom, waarom, kan een bepaalde, is... waarom kan een bepaalde partij belang erbij hebben... om een stelling op zo'n lijst te krijgen? Nou, omdat zo'n eens, een voor eens een voorbeeld dan. Nou, kijk, ik was in 2016 in de campagne van de Partij van de Arbeid. En dan hebben wij een hele redactie aangesteld... die die antwoorden ging, uh, ging schrijven. Wij waren daar aardig goed in, maar het CDA was er veel beter in. Die zorgde ervoor dat alle antwoorden... zo geformuleerd waren dat... wel heel veel mensen bij het CDA uitkwamen. En ja, Dus zorgen dat je een scherpe kantje eraf haalt. Er zijn ook in het verleden wel echt... dingen geweest waarbij het CDA beweerde dat ze tegen de ontslagrecht beperking was. Maar eigenlijk waren ze ervoor. Dat wisten ze dan meteen een de kromme formulering... wel voor elkaar te krijgen. Hmm. Het CDA, wat die in 2006 ook deden... Dat was mijn ervaring, dat was lang geleden. Maar die uh, zorgde ervoor dat uh, uh, vooral ook heel veel campagneteksten in die antwoorden kwamen. Dat de CDA toch wel heel veel beter was dan de PvdA op dit uh, bepaalde onderwerp. En de, de grootste nachtmerrie blijft natuurlijk ja. dat je met die lijsttrekker naar die persconferentie gaat... En de VVD-lijsttrekker krijgt uit de uitslag het CDA. Ik, ik heb dat zelf meegemaakt met Fred Teven. Ik kan het nu wel onthullen. Hij is staatssecretaris bij Leefbaar Nederland in 2002. Die, die kwam uit bij? Hij, nee, hij vulde de stemwijzer ja. in. En ik had de antwoorden uit mijn hoofd. Dus ik keek over zijn schouder mee. En ik zag dat hij bij vraag 18 een verkeerde hmm. vraag ging aankruisen. En ik greep letterlijk zijn pols. Uh. En, en, en ging van A naar B of zo: van Nee, hey Fred, dit is het goede antwoord. En Tereg. hij keek me zo aan. En ja. er kwam gelukkig Leefbaar Nederland uit. Maar ja. dat was een close call. Zeg maar even overal? Want jullie beschouwen en duiden voor ons die gemeenteraadsverkiezingen de campagnes die lopen op hoe groot is de rol die deze stemwijzer speelt. De ja, maar die week. is best wel groot. Hè? Dus het ja? feit dat 15% van die mensen, ik weet niet of jullie daar andere ander cijfer over hebben bij, de, bij de ProDemos, maar ja. dat is het cijfer dat ik hoorde dat die echt een stem erop baseren. Dat is een substantieel aantal. Dus die ja. spelen dus dat is een belang. factor van belang. Ja. Ja. Ja, en, ook... en daarna nog één ding, want ik vind ja? het ook niet alleen maar slecht. Hè. Dat, ik ben een beetje kritisch, maar ik vind ook heel goed dat dit soort instrumenten bestaan. En dat mensen ook een stem een beetje kunnen controleren eigenlijk. En daar, hmm. daarvoor is het goed. Ik hoop alleen dat het in de toekomst nog iets genuams kan. Dus dat ook die financiële afweging ergens een rol kan gaan spelen. Ja. Zijn we het er overigens ook over eens? Want daar zijn de Tweede Kamerverkiezingen natuurlijk ook het bewijs van geweest. Er zijn grote debatten geweest. Veel beloofd is er allemaal aan de mensen. Hypotheekrente aftrekken, we hoeven het allemaal niet te herhalen. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, dan zijn de verkiezingen geweest... En dan had je misschien moeten kiezen op grond van wat een partij in het verleden heeft gedaan. Of ja. een beetje vertrouwd of niet. Nou, het is ja. een soort papieren circus. Ja, nou ik denk dat als je kijkt naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dan kun je bij de stemwijze volgens mij gewoon alles in het midden aankruisen. Want bij de laatste verkiezingen hebben we gezien... links vocht tegen rechts, rechts vocht tegen links... en we kregen ze allebei. Dus ik denk, als je een veilige stem wil uitbrengen op de stemwijze... gewoon met alles, met beide eens. Want je krijgt ze uiteindelijk je, in de, de coalitie. Dat maar geen resultaat, helaas. Nee, maar dat krijgen we nu ook niet met het kabinet. <laughs> Mag ik jullie hartelijk danken. We gaan op naar 19 maart. En, uh, nou, ja, in geval, Vijf weken nog, hè? Ja, zeker. En voor wie het wil... ze zijn er dus vanaf morgen online voor 48 gemeenten. Place, lang geleden van de uh, Beatles. Het is uh, 14 minuten voor 12. Vanaf uh, 6 juni 2014, precies 70 jaar na die day, wordt die officieel gelanceerd. De Liberation Route Europe. 3000 kilometer lange route die begint in Zuid-Engeland, via Normandië, Zuidoost-Nederland, richting Berlijn voert. De route die de geallieerden aflegden om een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog kun je vanaf juni zelf doen, rijden, luisteren naar verhalen. Morgen wordt er een bijbehorende tentoonstelling geopend in Brussel. Goedenavond, Jurjaan de Mol. Goedenavond, vanuit u, Brussel. U bent de voorzitter van de club die dat allemaal in gang heeft gezet. Um, hoe gaat dat in zijn werk? Ik stap in uh, Zuid-Engeland in, waar de geallieerden klaar stonden... om de oversteek naar Frankrijk te maken. In de auto zit ik, en dan? Vanaf 6 juni is er een, uh, een Liberation Route Europe app. Uh, dat kennen we allemaal. En dat betekent dat je vanaf dat moment de, de route kunt gaan volgen... met de fiets, met de auto. Je mag gewoon ook lopen, geen enkel probleem. En dan ga je allerlei locaties tegenkomen. Normandië, Zuid-Engeland, Parijs, de Ardennen, Arnhem, Nijmegen... Eindhoven, Brabant, uiteindelijk Berlijn en Gdansk. En daar word je geconfronteerd met ja, locaties, musea... begraafplaatsen, gedenkstenen... Alles wat te maken heeft met de westelijk geallieerden... dus met name vanuit de westkant, hebben natuurlijk ook het Rode Leger... die kwamen vanuit Moskou... Maar wij concentreren ons in allereerste instantie... even op de westelijke geallieerden vanuit Zuid-Engeland, vanuit Normandië. En daar krijg en ik ook betekent... verhalen van te horen dan. Ja, verhalen. In Nederland is het al zover. Daar hebben we uh, sinds 2008 inmiddels zo'n meer dan 100 luisterlocaties... in het gebied Gelderland, uh, Zuidoost, uh, Nederland eigenlijk, Brabant erbij. Uh, Operation Market Garden heeft daar plaatsgevonden. De grootste luchtlandingsoperatie ooit en dat is eigenlijk nog nooit herhaald, september 1944... waardoor Zuid-Nederland bevrijd werd en ten noorden van de grote rivieren... dus Arnhem en alles ten noorden daarvan bleef bezet. Nou ja, Maar dan ben nou, je je moet we... onderbreken op zo'n plek... en dan kan je dus luisteren naar wat er toen is gebeurd. En We hebben een heel klein stukje wat we kunnen laten horen. Een verhaal over voedseldoppings gaat dat in Wageningen. Hallo daar, waar kom je vandaan? Uit Utrecht. We zijn met wel 200 vrijwilligers. Allemaal chauffeurs. We willen graag helpen. Hoe eerder we die voedselpakketten op de plek hebben, hoe beter dat het is. Ja, man. De mensen in Amsterdam, Rotterdam, Leiden, The Hague... ze moeten ontzettende honger hebben. We hear verschrikkelijke dingen on the radio. Elke dag, mensen sterven van honger. Ik weet het. Ze eten zelfs tulpenbollen. En de hele winter hadden we geen kolen. De Duitsers hielden alles tegen. Ja, but now there is help. Ja. En zo, zo, zo klinkt dat en uh, dit is dan wat je hoort als je op zo'n plek bent bijvoorbeeld. Ja, kan trouwens ook in het Duits en in het Engels. Uh, je kunt, het, uh, je kunt de, de verhalen bellen, je kunt ze downloaden op je smartphone. Er zijn ook brochures. In Nederland liggen er meer dan honderd plekken... door het hele gebied Zuidoost-Nederland van Market Garden. Met fietstochten, met uh, ja, hotelarrangementen, noem het maar op. Maar het gaat dus voornamelijk ook om ja, het herdenken... Het, het ervaren wat er gebeurd is. Burgers, soldaten, Duitse soldaten, geallieerde soldaten van alle kanten. Ja. Even een zijstation je route overgaat. Even een zijstapje naar Cyril Tempelman. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, want begrijp ik nog goed uh, dat jij als stagiair eigenlijk degene bent... die het allemaal bedacht heeft ooit? Ja, dat klopt. Uh, samen met een andere stagiair waren wij uh, bij het Airborne Museum... Uh, liever wij stage op dat moment. En uh, onze opdracht was om uh, Route 44, dat is een andere route... door te trekken om eens uit te zoeken of dat kan naar uh, uh, Arnhem. Maar dat vonden wij niet zo'n goed idee. Dus toen bedachten wij iets... Uh, iets ja, wat veel flexibeler is en meer past in deze tijd. En dat is deze liberation route geworden? Ja, ja, ja. dat is zo. Ja, ja. Ja. Jurjaan de Mol, hoe verzamelen jullie al die verhalen eigenlijk? Jurjaan de Mol? Ik ben bang dat die verbinding is weggevallen. Ja, nou ja, nou Misschien weet, weet jij dat wel, Cyril Tempelman. Hoe worden die, die verhalen verzameld? Hoe kom je eraan? Nou, dat weet ik niet precies, maar ik kan er wel een gooi naar doen. Want er is ongelooflijk veel um, informatie bekend bij um, uh, de musea. Die, uh, oh, ja, er zijn natuurlijk een aantal best wel flinke musea in Nederland... die gaan over de, over de oorlog. En daar is heel veel informatie bekend. Dus die, die verhalen zullen op die manier worden samengesteld. En uh, die worden dan ingesproken in de studio. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb hier nog een fragmentje. Dat gaat over kickforce mannen. En daar ja. gaan we ook even naar luisteren. Ik ben Naast me zie ik Jäger net boven het water uitsteken. Olle en Wolgendorf zwemmen niet ver van ons vandaan. Ik voel hoe de rivier ons met kracht naar de wal probeert te duwen. We moeten alle vier met krachtig zwemmen proberen in het midden van de rivier te blijven. Alleen zou dat ook wel lukken, maar nu met twee mijnen van anderhalve ton tussen ons in... is dat een bijna onmogelijke opgave. Snel gaan we onder water en proberen zo min mogelijk geluid te maken. Het water boven ons is verlicht door zoeklichten. Plotseling is het donker. Ik draai me om naar de spoorbrug en verstijf onmiddellijk. Op nog geen 100 meter voor ons is er een dunne zwarte hindernis zichtbaar. In een fractie van een seconde weet ik dat dit een pontonbrug moet zijn. En wij weten daar verdorie niets van. Verduiken vlug onder en ik doe een schietgebedje dat we niet tegen de ponton zullen crashen. Amper 50 centimeter boven mijn hoofd hoor ik de voetstappen van de Britse soldaten... die midden in de nacht moeten doorwerken aan deze noodbrug. Mijn god, wat zijn ze dichtbij. Ik kan ze bijna aanraken. Plotseling doemt de spoorbrugpijler op. Jäger en ik beginnen als bezetene tegen de stroom in te zwemmen... om zo de klap om de pijler tegen te gaan. We duwen de torpedo zo goed mogelijk tegen de muur aan. Met een scherpe ruk komt de touw strak te staan en het knapt niet... Olle heeft al de pin van het ontstekingsmechanisme eruit. Die heeft haast. Met z'n vieren shorren en duwen we net zo lang tot we de twee torpedo's precies tegenover elkaar hebben. Tevreden dat alles goed ligt en dat de klokken tikken, gaan we met z'n allen naar de oppervlakte. Het is inmiddels een paar minuten voor half zes in de vroege ochtend van 29 september. Ja, en inmiddels hebben wij als het goed is weer contact met Juri aan de mol. Meneer de Mol klopt. hè? Daar zijn we weer. Ja. Ja. Dus begrijp ik nou goed dat dit uw favoriete verhaal is? Favoriete verhalen er zijn er veel meer, maar deze vind ik gewoon zo spannend. En Waar het ging dit aan. over? Dit zijn twee uh, Olympische, Duitse Olympische zwemmers van de Olympiade 1936. En dan merk je dus ja, uh, hoe fanatiek ze zijn. En dat, dus, uh, dat ze dus de Waal, nou, dat is toch een hele ja, rivier met behoorlijke stroming... ingedoken zijn om bij Nijmegen, bij de spoorbrug en de verkeersbrug... dynamiek te plaatsen, om die bruggen op te blazen, om alsnog de geallieerden tegen te houden. En ja, uiteindelijk lukt ze dat gedeeltelijk. Maar waar het mij om gaat is de spanning. Dat is die Duitse zwemmers, Olympiadezwemmers, sportmensen, bezig zijn in de Waal... En ...nog geen meter boven hun hoofd de Britten horen... ...die zijn bezig die pontonbrug te leggen. Dus het is allemaal zo dicht bij elkaar. Hè? Het, het bevrijd zijn of bevrijd worden of bezet blijven... ...dat was dus kennelijk een meter boven elkaar. En dan uiteindelijk zijn ze door de, door, de, door de Waal meegesleurd door de stroming... ...en alsnog gevangen genomen. Nee. Geprobeerd natuurlijk om die brug op te blazen... ...maar de brug bij Nijmegen is nog altijd uit 1937. Dus ja, dat is niet gelukt. Zeker. Gelukkig maar. Nee. Ja. Zeg, en zo zijn de verhalen uit Engeland, uit Frankrijk uit België, uit Duitsland, uit Polen. Hoe moeilijk was het om al die verhalen uit al die landen te krijgen? Dat is, dat is ontzettend moeilijk geweest... omdat het voor de eerste keer in de geschiedenis van Europa... is dat zeven landen zich gezamenlijk presenteren met hun geschiedenis... Uh, van de Tweede Wereldoorlog. Dat is nog nooit eerder vertoond. Liberation Route Europe heeft deze landen en deze mensen... bij elkaar gebracht en met elkaar presenteren we morgen... in het Europaparlement in Brussel... ons gezamenlijke geschiedenis, multi-perspective... vanuit verschillende ja. invalshoeken. Dat ja, is, is zo'n beetje de officiële aftrap eigenlijk van dit project. Nou ja, dit is de Europese aftrap. De Nederlandse aftrap ja. vond plaats in 2008. Ja. Uh, in nee, maar het, in Arnhem, U, het Europese project begint ja. eigenlijk morgen in Brussel. Morgen, ja, met... absoluut. Ja. Oké, okay, goed. Nou, hartelijk dank voor uw toelichting daarbij. Juria Mol en ook Cyril Tempelman over de Roots of Liberation. Dank. Het is vijf voor twaalf. Leopard, kandidaat talismanen Igor Sochi 2014. Red. Sochi is safe... Voor fantastisch gedaan, ik Wie is de grootste? We gaan ons zo vragen wie de allergrootste shorttracker aller tijden is. Want morgen beginnen de mannen aan de 1000 meter. En dus contact met Joris van den Berg, de NOS shorttrack-kenner... verslaggever vanuit Sochi. Um, Joris, wie was tot de spelen in Sochi begonnen de grootste shorttracker aller tijden? Moet Apollo Ono zijn geweest en dat komt dan niet echt door het aantal Olympische medailles dat hij in zijn carrière heeft veroverd. Dat zijn er zeven, twee goud. Maar vooral doordat hij heel spectaculair schaatste, hij creëerde een soort hype. Het was een mooie jongen, een Amerikaan van Aziatische kom af met zo'n sikje vrouwen zijn gek op hem. En dat is nog steeds zo. Hij is in Sochi als televisiecommentator en in Amerika presenteert hij een spelshow en die heet Win It In A Minute. Hij is nog steeds een heel grote held in de Verenigde Staten. Hij is dus nu in Sochi ook. Hij is commentator voor NBC en ik heb de eer om op de commentaartribune... een rij voor hem te zitten. Ja, eigenlijk is het een schande. <laughs> ja, de eer, want de vraag is nu, ook in deze rubriek natuurlijk... de short trackers zijn bezig, blijft Apollo de grote man? Ja, dat is de vraag op dit vreemde toernooi, want laten we even toevoegen... ...buiten is het 13 graden binnen wordt olympisch geschaafd... ...maar ik denk dat er twee mannen zijn en ze lopen allebei tegen de 30 ...die die troon van... Ono kunnen gaan overnemen. De ene is een uh, Rus. Hij is van Zuid-Koreaanse komaf. Hij heet Victor aan. Hij is er al heel lang bij. In 2002 was hij al op de Olympische Spelen aanwezig. Toen nog voor Zuid-Korea. Vijf keer wereldkampioen. Inmiddels drie gouden medailles achter zijn naam. En inmiddels rijdt hij ook voor Rusland. Hij kwam in conflict. Deze Koreaan met blond haar. Klein gespierde man is het. En sinds dat conflict met de Zuid-Koreanen. ...ging het niet meer goed en ging hij een ander land zoeken om een heel lang verhaal kort te maken. En hij kwam terecht bij de Russen, dat was in 2011, die natuurlijk met Sochi bezig waren... ...en plannen hadden met het oog op medailles. Dat is de een, uh, Joris. En die ander, wie is dat? Die ander is een Canadees, Charles Hamlin. Dat is een wat slankere, lange man. Hij lijkt een beetje op de jongere Daniel Day-Lewis. Mooie zwarte lokken, een baardje heeft hij. Hij won maandag de 1500 meter... En hij zou in staat moeten zijn om op dit toernooi alle individuele afstanden te winnen. En ook nog de relay. Dus dan zou hij vier goud pakken. En dan is hij natuurlijk in één klap de grootste shorttrekker aller tijden Ja, maar hoe dan ook? Er komt een einde aan die legende Apollo Ono. Ja, die kans is heel groot, omdat het shorttrack nu aan het groeien is. En de hype Apollo-ONO, ja, die is voorbij. Shorttrack is een grotere sport aan het worden, mondiaal. En het is tijd dat er een nieuwe grote naam komt... die ook werkelijk veel meer gepresteerd heeft. En dat is dus al een feit dan de legende die Apollo-ONO nog altijd is. Oké. Okay. Joris, hartelijk dank. We gaan het vanzelf horen en zien via jou. Dankjewel en tot morgen. Graag gedaan. Ja, en morgen, dat hebben we er nog even bij gepakt... dat is dan om vijf voor half twaalf de duizend meter voor mannen... de kwalificatie om vijf voor half twaalf... vanuit Sochi, de Olympische Spelen. Laat ik u achter in de vertrouwde handen van Pieter van der Wielen. Straks, na twaalf is dat natuurlijk. En morgen, dan zit hier Lucella Carrasso. Ik wens u een rustige nacht. Goedenacht, vrienden.